Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man van 18 die voor veel paniek heeft gezorgd in België... had een luchtdrukwapen bij zich. Een student van een hogeschool in Kortrijk sloeg vandaag alarm... omdat hij de man met een wapen had gezien... en hem hoorde zeggen dat hij iets wilde aanrichten... De politie nam het zeer serieus. Alle studenten moesten in hun lokaal blijven en werden daarna onder begeleiding naar buiten gebracht. Maar er was geen paniek? Jawel, dat wel. Bij de leerlingen wel, maar de leerkrachten gewoon dat we ja. rustig bleven. En de leerkrachten zeiden zelf ook dat we niet bij de raam mogen staan, omdat ze zelf ook wel wat bang waren. Ook in het stadje Waregem gingen alle scholen op slot. Uiteindelijk kon de verdachte worden opgepakt door de gouden tip van Milo van 15. Ik was eigenlijk gestrest en gespannen, want ik had net de Special Forces te zien. Maar ik vond ze niet meer. Dus dat kwam volgende, dat ik dacht, ik ga hem achtervolgende zie. En toen was ik eigenlijk volle vaart hoge sprint naar de eerste mandagsdag van de Special Forces. Ik vond het toch wel de helft van de dag. Een ander nieuws dan. Het knettert tussen de EU en Polen. De hoogste rechter daar heeft bepaald dat hun grondwet niet mag worden overruled door wetten en regels van de EU. Terwijl de afspraak is dat EU-wetten altijd voorgaan. En de politie heeft een man van 33 uit Tiel in Gelderland opgepakt omdat hij duizend kilo zwaar vuurwerk had liggen. Na een tip vonden agenten een loods met dozen en tassen vol. Ook in de auto van de man lag vuurwerk. De opruimingsdienst heeft een deel van het spul laten ontploffen. En het was vandaag een mooie dag voor vliegtuigspotters, want het ministerie van Defensie nam afscheid van de KDC-10. Dat vliegtuig landde na een afscheidsvlucht voor het laatst op vliegbasis Eindhoven, tot verdriet van deze fan. Ja, hij heeft hier jarenlang gestaan en het was eigenlijk gewoon... Uh, ja, het was het vertrouwde beestje hier op Eindhoven. Uh, ze waren hier rijk met z'n tweeën. Eén is er al weg en dit is nu eigenlijk gewoon de laatste. is dus ik gewoon het, uh, ja, ja, helaas. Het vliegtuig werd in augustus nog gebruikt om mensen te evacueren uit Kabul. En nu vertrekt het op 25 oktober voor het laatst uit Eindhoven richting de Verenigde Staten. Daar gaat de KDC-10 werken voor een militair bedrijf. Het weer nog, vanavond koelt het snel af. In de nacht en ochtend kan op veel plaatsen ook mist ontstaan. Morgenochtend is het dus ook nog grijs en mistig. In de middag is het vrij zonnig. Het wordt dan 15 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 ...van weet ik eh, vrijwel zeker dat het wel degelijk eh, van het eh, repertoire is eh, geweest... ...van dat Label King Forward Records. P.L. Puma, I Don't Wanna Be A Stranger... ...weet eh, dat ik hem vorig jaar eh, nog eh, aan de telefoon heb eh, getroffen ...over onder meer deze single...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 Daar heet het dus ook uh, zo heet het dus ook Harlem Lake. Het nummer heet The River. See me dancing in the water. Another turn. You cried me a river about another. Well, I'm not gonna teach you if you never.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 teach you if you not teach you if you need know.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 Uh, en het leuke was dat ik die toen won. Mm -hmm. Dus dan had ik en het album uit en een prijs gewonnen. Uh, en vervolgens de, de vrijdag daarop, de 24ste, heb ik mijn uh, um, release show gespeeld. Ja. Uh, dus de plaats uh, ja, op, op een feestelijke manier um, in Beurt in Rotterdam um, gepresenteerd. Dus... Uh, ja, Bird is uh, voor de mensen die dat niet uh, kennen... maar dat is een, uh, een plek waar uh, toch ook jazz wordt uh, gespeeld, hè, geloof ik. Je ja. ben er, ben er ja, één keer geweest. Veel. Ja, ze hebben uh, inderdaad een jazz georiënteerde programmering... maar er, er zijn ook Latin-avonden hm. en, en, en ook wel andere dingen, hoor. Dus... Uh,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 Nee, je gaat hem draaien natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wat denk jij dan? Gek. Hier is Albertine met uh, Space Dance. This stage tomorrow, I go back at 9 a.m. Cause I got my own duties and a thousand, men oh. Oh. I might not be that pretty shot, but I got my brains going and my moves are on.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 Twice, 'cause planet Earth...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 Dit je en dan telkens weer die vraag: hoe is het nou echt met je? En wil je erover praten?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 Uh, dit is het uh, meest recente. Waarom deel 2 en uh, waar, waarom deel 1 is uh, gebleven... dat moet ik nog maar eens even nagaan. Maar uh, het is uh, ja, uh, wel duidelijk dat ze een beetje uit uh, de hoek uh, komt... Uh, van Evie de Visser. Uh, die dame, daar, uh, daar uh, werkt ze ook mee samen, geloof ik. Want in de begeleidingsband schijnt zij dus uh, onderdeel uh, van uh, uit te maken. Deze meis. Uh, en achter meis schuilt uh, Ayse de Groot. Want dat is uh, degene... die. Die erachter schuilt. Daarvoor hoorde je i Took Your name Een van de mensen die ooit uh, werk heeft uh, uitgebracht bij King Forward. Uh, datzelfde geldt ook voor deze dame. Ze komt uit Edam. En sluit deze Alteurendiv de af. Ik spreek je volgende week weer. Hier is The Circle of Blend. Dag. So... Oh.